9 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. De protesten in Libië tegen het beleid van de Libische leider Gaddafi gaan ook vandaag door. Volgens persbureau Reuters zijn in de stad Benghazi in het oosten van het land alweer duizenden mensen de straat op gegaan. De verwachting is dat de protesten zich later op de dag na het vrijdaggebed zullen uitbreiden. Net als in andere Arabische landen loopt de spanning in Libië de laatste dagen op. Gisteren kwam het tot confrontaties tussen tegenstanders van Gaddafi en de oproepolitie. Hoeveel doden daarbij precies zijn gevallen is onduidelijk. De getallen die worden genoemd lopen uit een van 10 tot 50. Een deel van de omgekomen demonstranten wordt vandaag begraven en gevreesd wordt dat deze begrafenissen leiden tot nieuwe ongeregeldheden.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 Het bedrijf wil in de toekomst daarom ook aanvullende diensten voor navigatiesystemen ontwikkelen. Voor komend jaar stond Tom niet optimistisch. Verwacht wordt dat de omzet komend jaar gelijk blijft en ook wordt er geen winstgroei verwacht.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 Op het moment dat de brand uitbrak waren er mensen aan het werk bij het bedrijf. Maar niemand raakte gewond. Wat de oorzaak is van de brand in Roermond is nog niet bekend. Het weer nog op de meeste plaatsen bewolkt bij een temperatuur rond het vriespunt. Later vandaag op veel plaatsen wat zon bij 2 tot 6 graden. En Dit is de ANBW Verkeersinformatie met zes files, goed voor 50 kilometer. Verkeer in de regio Arnhem, onderweg naar Oberhausen moet rekening houden met flinke vertraging. Want door werkzaamheden bij Knoopert Oberhuizen staat een file van 20 kilometer vanaf Wezel. Je kunt ook het beste omrijden via de grenzenvergangen. Boxmeer, Venlo of Heerlen. Andere kant op Duitse grens richting Arnhem op de A12... staat een lange file van 10 kilometer bij Arnhem-Noord. Daar staat een vrachtwagen stil, maar inmiddels is het probleem verholpen... en zijn alle rijstokken weer open. En verkeer in de regio Rotterdam of Breda onderweg naar Antwerpen. Moet ook rekening houden met flinke vertraging. Want bij Antwerpen is een ongeluk gebeurd. Er staat op de E19 een lange file van 20 kilometer vanaf de grens overgang. Je kunt dan ook beter omrijden via Berglop-Zoom. En via de Liefkenshoektunnel. Dat is wel een toltunnel. U rijdt dan over de A17, A58 en de A4.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 Gebruik je hoofd. Triodosbank. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen het is 6 minuten over 9. Het blijft knokken voor navigatiebouwer Tom, Tom. Houden ze het hoofd boven water? Dat vragen we zo aan de baas van TomTom Harold Gordijn. Maar eerst naar Gedoe in Den Haag. De linkse oppositie gisteravond besloot op het allerlaatste moment... een officieel bezoek aan het Midden-Oosten te boycotten. De reis gaat wel door, maar de delegatie vertrekt zondag... zonder Kamerleden van de Partij van de Arbeid, SP, GroenLinks en D66. Wilco Boom in Den Haag op onze politieke redactie. Uh, Wilco, is dat wel eens eerder gebeurd? Dat is niet eerder gebeurd. Het is wel eens voorgekomen dat één of enkele partijen niet meegingen... met zo'n officieel bezoek aan een ander land. En er is ook wel eens een complete reis afgeblazen. Een paar jaar geleden nog naar Turkije... omdat de gastheren daar niet met Geert Wilders wilden spreken. Maar dat de hele linkse oppositie, inclusief D66, besluit niet mee te gaan... dat is nog niet eerder gebeurd. Zo'n delegatie brengt zo'n bezoek namens de hele Tweede Kamer. Maar een groot deel van die kamer, in dit geval bijna de helft... Ja, die ziet er nu dus helemaal niks in. Maar wat is er dan aan de hand, Wilco? Wat zit er achter? Ja, de Kamer wilde naar het Midden-Oosten en vooral naar Egypte om zich te informeren over de situatie daar. Om die reden brengt de Commissie Buitenlandse Zaken een paar keer per jaar een bezoek aan een land of een regio. Nou, het hoofddoel was dus Egypte, maar door de ontwikkelingen daar viel dat land uh, al snel af. Het was te gevaarlijk. Voor pvda kamerlid Timmermans was het een paar weken geleden al reden om te zeggen dat hij dan helemaal niet mee zou gaan. En de andere dachten, als we dan nog wel naar de Gazastrook kunnen, uh, dan is het nog steeds interessant. Maar dat bleek ook uh, niet te doen, want Israël wil geen doorgang verlenen naar Gaza. En via Egypte kunnen ze er niet heen, omdat ze niet naar Egypte gaan. Het eindresultaat is dat ze alleen nog naar Israël konden, de bezette gebieden Jordanië en Libanon. Links vindt dat te eenzijdig, vindt dat dat geen compleet beeld geeft. En besloot om die reden dus in navolging van de PvdA niet te gaan. Ja, maar we spraken eerder Harry van Bommel van de SP. Die zei dat het toch ook een logistieke reden heeft. Hij vindt dat je met z'n allen moet gaan of niet. En daarom gaat hij dan weer niet mee. Zit er toch meer achter, bijvoorbeeld de verkiezingen? Nou ja, de verkiezingen hebben politici natuurlijk altijd in hun achterhoofd. Euh, zeker als ze dichtbij zijn, zoals nu. Het is al een krap, krap twee weken, anderhalve week. Maar ik geloof niet dat het de hoofdreden is. Dat is toch de inhoud. Het zijn juist de partijen die in het algemeen wat kritischer zijn over Israël. Die euh, wat meer oog hebben voor de Palestijnen. Die nu niet gaan. De andere partijen die zijn, euh, ja, die zijn positiever over Israël. Die gaan wel. En uh, ja, in dat verband is misschien ook opmerkelijk... de vorige keer dat de Kamer naar het Midden-Oosten ging... was er ook al veel gedoe. Het was in 2007. Uh, van Bommel van de SP kwam toen in het nieuws... omdat hij zich iets te enthousiast had uitgelaten... over een van zijn gastvrouwen in Jordanië. En de Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks, die um, veroorzaakten toen kabaal... dat ze buiten het programma om met Hamas gingen praten. En daar was het rechtse deel van de commissie weer woedend over. Hmm, maar hoe, hoe hard is deze botsing nou? Met hoeveel kilometer per uur zijn ze tegen elkaar aangeknald? <laughs> uh, veel te veel kilometers per uur om er zonder kleerscheuren van af te komen. Uh, gisteravond was er eerst overleg van de, de, van de delegatie die zou gaan. Die kwamen er niet uit. Vervolgens is er een overleg bijeengeroepen van de hele commissie Buitenlandse Zaken uit de Tweede Kamer. Uh, de andere partijen die wel gaan die zijn woedend op het boycottbesluit van de linkse fracties. Ze vinden dat het geen stijl is, dat het niet kan op deze korte termijn... dat het ook een belediging is eigenlijk voor de, voor de gastheren, dat het politiek zal uh, uitgelegd worden. Er is ook over A.L. gesproken, uh, zoals Van Bommel ook noemde. Maar dat vonden die andere partijen dus niet meer kunnen, zo kort voor de reis. En de verhoudingen zijn dus niet beter geworden. En ja, dat kan een keer gevolgen krijgen, want juist dit minderheidskabinet van VVD en CDA heeft op het buitenlandterrein vaak steun van de oppositie nodig. En dat zag je bijvoorbeeld met het besluit over de politietrainingsmissie voor Kunduz. Ja, en de relatie tussen de coalitiefracties en de oppositiefracties... die is er hierdoor gisteren niet beter op geworden. Nou, Wilco Boom, dankjewel vanuit Den Haag. 10 over 9, dit is het NOS Radio 1 Journaal. In Oeganda worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. In het land zijn homo's vogelvrij. President Museveni, wiens positie onaantastbaar is... zal zeker niks doen tegen die homo-haat. En dat is maar een heel somber vooruitzicht voor de lesbische Pepe Onzima. Maar zij en haar vrienden gaan door met hun strijd tegen de vooroordelen. De strafbaarheid van seksualiteit, homoseksualiteit... en tegen bedreigingen en geweld.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 Ze heeft het grimmige klimaat aan de lijve ondervonden. Ze heeft vastgezeten, ze is meerdere keren bedreigd, bespuurd en aangevallen. De situatie bij huis is echt verhaal. Er is veel insecurity voor mezelf. En ook de loss van mijn collega en vriend David Cato... heeft ik heb een toll op me.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 PP Onzima ze gaat niet stemmen. Er is geen enkele presidentskandidaat die opkomt voor homo's. Het Europees parlement heeft gisteren trouwens Oeganda gevraagd homoseksualiteit niet langer strafbaar te stellen en de moord te onderzoeken op de homoactivist David Kato bijdragen. Deze reportage werd gemaakt door Lara. Vijftien minuten over negen is het. Door naar TomTom. Tom. Die hebben cijfers gepubliceerd. Het bedrijf moet vechten om de concurrentie de baas te blijven. De markt voor navigatieapparaten wordt steeds kleiner... door de opkomst van onder meer mobieltjes met navigatieapparatuur. De winst steeg het afgelopen jaar nog wel, met een kwart, naar 108 miljoen euro. Maar de omzet bleef ongeveer gelijk. En voor komend jaar verwacht TomTom Tom dat winst en omzet niet zullen groeien. Tom en Harald Gordijn van TomTom. Tom. Goedemorgen. Misschien moeten we dat goed maar weglaten, want dat zijn geen goede berichten voor u. Nou, dat, dat, nou ik vind het wel een goede morgen. Als we kijken naar de uitdagingen waar we voor staan... als we kijken naar de strategie zoals we die een paar jaar geleden geformuleerd... dan zien we dat in 2010 dat dat vorm begint te krijgen. Uh, dus uw observaties zijn correct. Uh, de markt in de consumentenmarkt is naar beneden. Maar we hebben dat weten compenseren uh, met de uh, opkomst van andere activiteiten. We hebben ook uh, fors in geïnvesteerd. Wat voor activiteiten we in blijven investeren? investeren. Uh, maar het netto resultaat is dat uh, omzet uh, in 2010 omhoog is gegaan. Ja, wat is voor act de act activiteiten zijn dat? Meneer een grote percentage is, komt uit niet-consumentenactiviteiten. Uh, dus dat, wat dat betreft liggen we op schema. Ja, niet-consumentenactiviteit, wat moet ik daaronder verstaan? Nou, we, we, we zijn een aantal jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van uh, de automobielmarkt. Uh, met uh, nieuwe licentieproducten, met nieuwe verkeersinformatieproducten. Uh, daar is ook fors in geïnvesteerd. En we zien in al die segmenten zien we nu groei. Meneer hm. gordijnen, we spraken eerder met de topmensen van Heineken en Axonobel. Nobel. Verf wordt duurder, bier wordt duurder, uh, tom -tom kastjes worden goedkoper? Nou, de tomkastjes tom zijn het vierde kwartaal ietsje duurder geworden. Oh. Um, dus wat dat betreft uh, uh, kunnen we ons met, uh, wat dat betreft met Heineken vergelijken. Ja. Het is ons ook gelukt om het marktaandeel te versterken. Maar u laat die, en hardware, nog... U laat die hardware nog niet los. U richt zich niet vooral op, op de andere zaken. Nee, dat, dat, dat, uh, uh, die, die consumentenmarkt, die hardwaremarkt blijft een hele belangrijke bron van inkomsten. Ook al komt meer uit andere activiteiten. Uh, hardware blijft belangrijk voor ons. Als we nou kijken naar de beurs... kijk, het zijn natuurlijk dagkoersen, dat moeten we erbij zeggen... maar u gaat flink onderuit op dit moment. Ja, dat, is, uh, dat, dat, dat gaat zo. Ik denk dat de verwachtingen, uh, dat de resultaten zoals we ze hebben laten zien vandaag... Uh, redelijk in lijn zijn met wat de markt had verwacht. Um, maar goed, uh, ze geloven niet in het product, als ik dit zo zie. Nou, dat, dat, uh, u zei het al, het zijn dagkoersen. We moeten maar even kijken hoe het gaat. We hebben een paar maanden behoorlijk gestegen in, uh, in koersen. Dit is eventjes een, uh, een stapje terug. Maar we moeten even kijken hoe dat, uh, hoe dat eindigt aan het einde van de dag. Goed, dan gaan wij dat met u doen. Harald Gordijn, topman van TomTom, dank u. Dank u wel. Vandaag gaan heel veel mensen op skivakantie, op wintersport. Maar als u kinderen heeft, die naar school gaan... Dan is dat te vroeg. De inspectie gaat op jacht naar spuibelaars En hoe? We zijn mee vanochtend. Eerste verkeersinformatie. Bij de ANWB, John Sahoka. Ja, Als je niet onderweg bent vanuit Arnhem naar Oberhausen... dan heeft je ook veel pech. 20 kilometer langzaam rijden vanwege werkzaamheden bij knooppunt Oberhausen. Je kunt ook het beste omrijden via de grenzenvergang bij Boksmeer. En verder nog de andere kant op een lange file op de A12... vanuit de grens richting Arnhem. Dan staat het nog 12 kilometer tussen Afrit Beek en Arnhem-Noord. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Gauw door naar Mark Robin Visser, want die houdt zich bezig... met de Provinciale Statenverkiezing... is vanochtend in het Provinciehuis van Utrecht met een gedeputeerde. Ik ben de hele ochtend al op stap met Marian Haak... gedeputeerde namens de GisterenUnie in de Provincie Utrecht. En ik heb, we gaan naar de statenzaal. Ik hoop dat de verbinding in de lift het doet. Hé, hey, we zijn helemaal beneden... Op de begane Grond, goedemorgen, staan hier allemaal al mensen met ingewikkelde papieren. Wat komt u hier doen, als ik vragen mag? Ik heb hier een afspraak over de Ring Utrecht. Over de Ring Utrecht, wat is daarmee? En de Zuilense Ring, ja, die gaan we wat sneller maken voor de autoverkeer. En wat doet u, u, doet, u bent hier voor uw werk? Ja hoor, ja, en wat, wat, wat dat doet u? werk ben... bij de gemeente Utrecht als verkeerskundig adviseur. U werkt voor de gemeente en u gaat met de provincie praten ja. over hoe het met de Ring verder moet? Precies, precies. Okay. En Veel succes. En ja, precies. Er zitten nog, Eens even. het is hier allemaal hartstikke druk... Goedemorgen, heren. Wat komt, u, wat komt u doen? We komen praten over het beheer van de lek-uit de bij Vianen. Geetje, wat ingewikkeld. Nou ja, zo ingewikkeld is het niet. Het... Wat, wat doet u? Wat is uw functie? Wat bent u voor eer? Uw... Uh, mijn functie is hoofdterreinbeheer bij de Stichting het Utrecht Landschap. Ja. En uh, wij gaan mogelijk het beheer doen van die uitwaard. Dus we praten samen met de provincie over de inrichting daarvan. Veel succes. Dank u wel. Ja, zo zie je maar. Er wordt hier gewoon zaken. Terwijl de half Nederland op vakantie gaat, wordt hier nog gewoon zaken uh, gedaan. Mevrouw Haak, gaat u nog op vakantie trouwens? Of moet u doorwerken? Ik moet niet doorwerken, maar ik ga ook niet op vakantie. Ik, ik, ik woon in een mooie provincie, dus ik hoef niet weg. En dan komen wij hier nu, want daar wilde u mij eventjes mee naartoe nemen. Naar de Statenzaal. We zien daar een prachtig borstbeeld van koningin Beatrix. Ja. En... en waar zit u? Laten we even... Uh, ja, wij zitten, sinds het dualisme, zitten we een beetje opzij. En wij zitten daar dus op dat rijtje. Prachtige groene vloerbedekking. Hier zien we een spreekgestoelte voor de, de statenleden, denk ik. Of de insprekers, die kunnen hier staan. In het midden een prachtig mozaïek van marmer. En u zit hier een beetje aan de zijkant. Hier hebben we de tafel van de voorzitter. Dat is zo'n tafel met al die knopjes... waarmee het geluid aan- en uitgezet kan worden. Ja. Bent u wel eens uh, geblokkeerd? Ik ben nooit geblokkeerd. Nee, ik zeg natuurlijk alleen maar verstandige dingen. U houdt zich goed aan de tijd. En waar zit u? Naast wie zit u? Ik, ik zit helemaal op het, uh, op het einde van het rijtje. En waarom is dat? En, ja, er is een zekere logica in, maar die zou ik zo gauw niet weten. Oh, Waarschijnlijk omdat ik het laatst... Omdat u een vrouw bent? Ben oh, dat zou ik ook. Nee. <laughs> nee, maar mijn andere vrouw zit hier. Uh, dus, uh, nou ja, daar goed, maar zit u zit daar op het hoekje. En naast wie zit u dan? En dan zit ik naast een gedeputeerde van uh, de VVD, Jo Binnenkamp. En wat, wat doet die, meneer Binnenkamp? Die gaat over water. Oh, dat, die gaat u dus straks met die meneer praten die daar uh, voor de lek uh, komt. Absoluut. U wilt wel door, hè, straks, hè? Nou, ik, ik zit op een prachtig dossier. En ook een ingewikkeld dossier. En ik zou heel graag dat uh, doorzetten. Nou, u bent voor de gisterenunie. Het, het is spannend wat hij uh, gaat doen in de verkiezingen. Ja, nou, volgens mij zijn de peilingen heel, heel behoorlijk. En, uh, dus ik hoop dat het kan. Marian Haak, gedeputeerde voor de ChristenUnie in de provincie Utrecht. Hartelijk dank en een goede dag. Dankjewel, vond het erg leuk. Ja, we hebben een hoop opgestoken vanochtend over de provincie, in ieder geval in Utrecht. Mark-Rober Visser, dankjewel. Moeten we het nu nog even hebben over een nieuw Duits politiek schandaal... over de populaire politicus Theodor zu coming man van de CDU. De minister van Defensie heeft een wetenschappelijke titel... maar daar dreigt nu een smetje op te komen. Al speelt de lege kapel nog zo mooi.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 Wat ik zie is een gefährlicher autoriteitsverlust bij Verteidigungsminister und En dat zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Jetzt is er immer mehr zu einem selbstverteidigungsminister geworden. Das is eine ganz schlechte Entwicklung. Bundeskanzlerin Merkel houdt zich op de vlakte. Haar woordvoerder vertelt alleen dat ze hoopt dat de ombudsman van de Universiteit Bayreuth de zaak grondig uitzoekt. Die Bundeskanzlerin interessiert zich dafür en glaubt dat het bij de ombudsman van de Universiteit Bayreuth in genau de richtigen händen is. Dus die is nu druk bezig alle beschuldigingen te onderzoeken. Daarna kan de universiteit zu Gutenberg zijn doktortitel afpakken. En dan moet dokter Angela Merkel beslissen of ze hem ook zijn baan afneemt. de bijdrage van onze correspondent in Duitsland, Wouter Meijer. Het is vijf minuten voor half tien. Wij gaan nog eens eventjes naar het vakantieverkeer, dat wil zeggen. Anderhalf miljoen mensen gaan vandaag en morgen op vakantie. Een weekje in de zon of, eh, zoals velen, een weekje in de sneeuw op de skis... of op het snowboard. Grote drukte op de weg. En dan is het natuurlijk prettig om die files voor te zijn. Maar ja, wat doe je als je schoolkeerhande kinderen hebt? Dacht je spijbelen, je kind ziek melden. Hmm, waarschuwing dan maar. Vandaag gaan ook onderwijsinspecteurs namelijk weer op het pad... Eh, om te controleren of uw kind ook echt ziek is... of niet. En dat doen ze ook in Tiel. En daar is onze verslaggever Karin Alberts. Karin, jij ja, gaat op, jij gaat op controle? op controle met de leerplichtambtenaar Judith Hoek van de gemeente Tiel. En voor 9 uur vanochtend moesten alle basisscholen hier uit Tiel, en dat zijn er 21, uh, melden hoeveel leerlingen er vandaag niet zijn komen opdagen. En mevrouw Hoek, hoeveel waren dat er tot nu toe? Nou, we hebben nog niet alles binnen, maar tot nu toe hebben we van 11 scholen de meldingen binnen. En dat zijn in totaal ongeveer 125 leerlingen. Zo, dat is een flink aanval. Ja, dat is zeker veel. Maar we hebben ook heel veel uh, leerplichtige leerlingen in Tiel 7500. Dus als je dan weer relatief bekijkt, dan valt het dan weer mee. Het idee is dat u ze vandaag allemaal afgaat. Al die 125 plus dan die aantal die er nog bij komen als alle scholen uh, over de brug zijn gekomen met hun uh, meldingen. Ja, dat zou het allermooiste zijn, maar dat gaan we natuurlijk niet redden. We gaan vandaag met drie vrouwen sterk op pad. En we gaan echt steekproefsgewijs de controle doen. En ja, nou dan belt u aan en dan wordt u het open gedaan En dan denkt u, ha, die zijn weg. Meteen een boete, of hoe gaat het dan? Nee, we hebben mooie kaarten gemaakt. Heel mooi opvallend geel met zwarte letters. Waar ben je? En het verzoek om uh, vandaag voor vier uur terug te bellen. En als ze niet terug hebben gebeld vandaag, dan gaan we ervan uit dat ze dus niet thuis zijn. En worden ze na de vakantie opgeroepen voor een gesprek. Is het dan voor het eerst dat de gemeente Tiel zo grootvader uh, controleert? Ja, dat is voor de eerste keer. We zijn in april begonnen met een nieuwe leerplichtteam. En uh, ja, we willen ons ook op de kaart zetten natuurlijk. En uh, wij uh, gaan het uh, aanpakken. Okay dan. Nou, en ik ga mee, Lara. Dus ik ga eens even kijken hoeveel leerlingen er inderdaad ziek in hun bed liggen. Of toch al stiekem met de auto richting Wintersport zijn vertrokken vanochtend. Dan gaan we dat later van jou horen hier op Radio 1 Karin. Dankjewel. Het ja, einde van de uitzending kijken we toch nog even naar het Midden-Oosten, want het wordt toch wel weer een dag van protesten. De leger houdt in de hoofdstad Manama in Bahrein. In ieder geval de zaak stevig in de hand. De demonstraties voor meer vrijheid op het Parelplein zijn gisteren met veel machtsvertoon uiteengeslagen. Er wordt gesproken over zes doden. Al Jazeera bericht vanuit een ziekenhuis in de hoofdstad. Zelfs de medische staf heeft gisteren klappen gehad toen ze gewonden verzorgden in een tent bij het plein. Een van de dokters is ernstig gewond. Hij vertelde de militairen die hem sloegen dat hij dokter is, maar ze wilden niet Luisteren ook al droeg hij ook nog een doktersuniform. Ja, yeah, but they don't listen. And I was wearing the the uniform for the doctors. You know that one with the with the with the crescent. Ze bonden hem vast en sloegen hem. Hij kan zich niet meer herinneren hoeveel het er waren. Tien, misschien twintig. Hij werd in ieder geval van alle kanten aangevallen met stokken en ook hij werd geschopt. Then they tie me. En ze attack me while I'm dying. ik I Ik weet niet hoeveel mensen, misschien 10, misschien 20. Ik weet niet meer, ik ben hier. van I was Ik ben hier. by sticks, steken, legs. ben van van verpleegsters verpleegsters, een kreeg ook ook Ze Ze is furieus over over optreden van van militairen. militairen. Ik ging daar als volunteer. There. Wat is dit? This? This Wat is dit? Dit is de democratie? Dit is democratie? Ik weet het niet. Dit is Bahrain? Ik weet het niet. In het ziekenhuis liggen ook de lichamen van slachtoffers. In de reportage is het lichaam van een 22-jarige man te zien... bezaaid met schotwonden. Zijn oudere broer is bij hem. De woede is groot, vertelt de verslaggever van Al Jazeera. They mourn many are angry. But all say something has changed here. These deaths will never be forgiven. En ook vandaag worden er weer demonstraties verwacht op het Parelplein na het vrijdaggebed. En ook uit Libië komen berichten van nieuwe protesten in de stad Benghazi. Er komt nog een Twitterbericht binnen van een buitenlands redacteur van de BBC, John Williams. Die meldt dat er in Bahrein spullen worden in beslag genomen van journalisten die aankomen in Bahrein, in de hoofdstad Manama. We blijven het volgen voor u. Op Radio 1 gaat de KRO verder. Wij zijn er maandagochtend weer. Alex Svenkelkelman, goedemorgen. Dag Marcel, goedemorgen. Wat heb je? Meer agenten voor Maastricht in de strijd tegen drugs. Dat wil althans de burgemeester daar. Ik ga praat zo meteen met onderhoes. Droge ogen, luchtweginfecties en hoofdpijn. Eén op de zeven werknemers heeft gezondheidsklachten. En dat komt door een slecht klimaat op de werkvloer. En een Nederlandse operazanger schittert in de Royal Opera House in Londen. Als Anna Nicole Smith. Ja. Weet je nog, die jonge Amerikaanse paaldanseres die trouwde met die 89-jarige miljardair en vervolgens stieren van een overdosis. Heel gezellig allemaal. Allemaal Ik... in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS Journaal politieagenten moeten tijdens hun dienst anderhalf uur langer op straat zijn. Dat staat in een plan dat minister Opstelte aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de bureaucratie bij de politie terugdringen. Veel bureauwerk moet worden overgenomen door administratieve ondersteuners. En uit de proef bij het politiekorps Hollands Midden zou blijken dat agenten zo de helft minder papierwerk hoeven te doen.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 TomTom, Tom, de, de fabrikant van navigatie, boekte vorig jaar maar een kleine groei van de omzet en de winst. En dit jaar gaat de groei er helemaal uit, is de verwachting. TomTom Tom heeft veel last van de concurrentie. Steeds meer navigatie wordt in de auto ingebouwd. En op steeds meer mobieltjes zit ook navigatiesoftware. En in Roermond staat een bedrijf voor afvalstoffen in brand. Een loods is afgebrand, er is niemand gewond geraakt. Meetploegen bekijken nu of er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De oorzaak van die brand in Roermond is nog onbekend. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Verkeer in de regio Arnhem, onderweg naar het Duitse Oberhausen, moet rekening houden met flinke vertraging. Want door werkzaamheden bij Oberhausen staat een lange file van 20 kilometer. Je kunt er ook het beste omrijden via de grenzenvergang bij Boksmeer, dat is bij de A73. Uh, de A12, Duitse grens, richting Arnhem. Daar staat voor het Waterberg bij Arnhem nog een file van 4 kilometer. En op de A15 Nijmegen, richting Gorkem. Daar staat dus Waddaoje en Knopendijl nog 5 kilometer door een uitgebrande auto. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De burgemeester van Maastricht vraagt meer agenten aan minister Opstelten. Nederlandse operazangeres speelt Anna Nicole Smith in een Londense opera. Veel gezondheidsklachten door een slecht klimaat op de werkplek. En dat ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is drieënhalf over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Berkel en Rodenreis. Waar de brandweer ingrijpend moet bezuinigen. Oplossing: een mini-brandweerwagen met nog maar twee spuitgasten. Zo direct de presentatie van deze noviteit. die je zorgt voor boze brandweermannen. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennedeland.karel.nl. Onno Hoes, de burgemeester van Maastricht, heeft Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie om meer agenten gevraagd die zijn nodig om de illegale drugshandel in de stad aan te pakken, nadat Maastricht de verkoop in coffeeshops aan banden heeft gelegd. Meneer Hoes, goedemorgen. Goedemorgen, meneer man. Hoe erg is het probleem? Nou ja, Het probleem is natuurlijk behoorlijk ernstig, maar ik moet even enige nuance maken op het bericht zoals u het uh, brengt. Uh, het is de gemeenteraad van uh, Maastricht die vorige maand in de raadsvergadering een motie heeft aangenomen in meerderheid. Ja. Waarin zij hebben gezegd van als er een wietpas komt uh, die ingevoerd wordt door minister Opstelten... Ja. dan is de kans dat uh, de overlast in de binnenstad verdwijnt is wel groot. Maar dan gaat hij verdwijnen naar de buitenwijken en daar hebben we extra agenten voor nodig. Hoeveel agenten hebt u nodig? Ja, dat is nu een beetje moeilijk te becijferen. Kijk, als je kijkt over het aantal mensen wat wij hier in de stad krijgen, we krijgen 2,1 miljoen bezoekers van koffieshops, En daar is dus ongeveer 70% van buitenlander. En die komen dus speciaal naar Maastricht gereden om drugs te halen en dan reis weer terug. Dus geen gewone, reguliere toeristen, maar speciaal voor de drugs. Nee, maar goed, als je naar een minister gaat die zegt: doe mij een blikje extra agenten, moet je wel ongeveer weten hoe groot dat blik moet zijn, toch? Of niet? Ja, dat klopt. Maar daarom hebben we niet gezegd van doe mij nu meteen extra agenten. Eh, want we weten nog überhaupt niet of die wiet pas ingevoerd gaat worden. De gemeenteraad heeft ernstige Twijfels over of het helpt. Ja. Want de gemeenteraad redeneert eigenlijk als volgt: het aantal mensen op straat maakt ons niet uit, als ze maar geen overlast veroorzaken. Ja. Dus eh, die witpas invoeren, daar hebben ze best hun twijfels bij, heb ik gemerkt. Ja. Eh, maar ik zeg van: als de minister dat wil, nou, dan werken we daar in principe aan mee. Ja. Maar je kunt nooit eh, mensen buiten houden en dan mensen de wijken in laten ja. gaan, want daar hebben een enorm probleem. Wilt u die witpas zelf eigenlijk? Nou, ik, kijk, ik, ik, ik zit er wat anders in dan de gemeenteraad. Dus we zijn daar samen met elkaar over aan het stoeien... en voor de zomer zullen we daar samen een besluit over nemen. Ja. Uh, ik heb zelf het idee dat als er minder mensen naar de stad toe komen... Uh, dan is er nog minder kans op drugsrunners. Want daar zit het grootste probleem. Het zit niet zo direct in het probleem van de mensen die een koffieshop bezoeken. Ja. Maar wel de aantrekkende werking. Als iemand uit zijn auto stapt en richting de koffieshop loopt... op dat moment wordt hij in feite belaagd door drugsrunners die uit de Randstad hier naartoe komen. Veelal, uh, moet ik helaas zeggen, Marokkaanse jongeren die deze kant opkomen uh, dan in dat circuit gaan proberen drugs uh, te verkopen, zoals soft als harddrugs. Ja. En dat is een heel moeilijk te handhaven gebied. Dus u bent eigenlijk zelf die... dus u bent sorry? eigenlijk, sorry daar kon je onderbreken, u bent eigenlijk zelf voor de invoering van die wietpas. Begrijp ik maar kijk, het punt is mee, kijk, als mensen eenmaal in de koffieshop binnen zijn, dan is er eigenlijk geen probleem meer. Want dan hebben ze, hebben ze goede kwaliteit, goede prijs, goede service, enzovoort. Ja. Ik ga bijna reclame maken voor de koffieshop. dat is <laughs> wel niet de bedoeling. Uh, kijk, mijn, mijn grote probleem, en daar verschil ik over op dit moment met de gemeenteraad, ja. uh, zit in de aanzuigende werking die de koffieshops nu hebben. Ik vind in feite dat als er minder mensen op straat komen, is er ook minder kans dat de op deze kant op komen. Ja. Maar nogmaals, daar gaan we voor de zomer met elkaar uitsluit. Goed, dus voor de duidelijkheid, de gemeenteraad vraagt om extra politiemensen aan, burgemeester, uh, of aan uh, ja. ja, dat is nog minister, minister <laughs> is opstelte. Ja, vroeger burgemeester van Rotterdam. En, en, maar u zegt eigenlijk, uh, ik, daar ben ik het niet zo mee eens, want dat is. Jawel, eigenlijk... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee wacht, wacht, wacht, Even, even handen maken. Uh, extra agenten hebben we sowieso nodig hier in het zuiden, omdat wij heel veel grensoverschrijdende problematiek hebben die niet in de normale criteria zit uh, op basis waarvan je uh, het aantal agenten toegedeeld krijgt. Dus u wil dat... sowieso extra agenten. Ik wil sowieso extra agenten, Maar nu is de koppeling door de gemeenteraad gelegd ja. uh, met die wietpas. En zegt van als wij buitenlanders tegen gaan houden. En dat zijn dus 1,4 miljoen buitenlanders die dadelijk niet meer naar binnen mogen. En stel je voor dat ze wel de stad inkomen. Ja. Dan gaan ze dus verspreid over de stad. Gaan ze illegaal allerlei panden, gaan ze drugs kopen. Ja. Dat willen we niet als stad. Dus ja. als u die buitenlanders niet de koffieshop in wil laten. En ze gaan op straat rondlopen. Dan hebben we extra capaciteit nodig om die mensen in de kraag te pakken. Ja. Wie, wat vindt u belangrijk eigenlijk? Kavia's of junks? Sorry wat je. Ze... Oh, zo, ja, nou de junks. Ja, ja, nee, die KVA's. Laten we het daar maar even niet over hebben vanochtend. Nou ja, de KVA's noem ik zo, omdat de politiechef in Amsterdam, de, de, de Animal cops, de dierenpolitie, als zodanig beschrijft, KVA-politie. En dat is toch iets? Want in dit regeerakkoord staat, notabene ook vastgelegd door uw eigen partij, de VVD. Ja, ja, kijk, zo gaat dat natuurlijk bij een kabinetsformaat is dus het gegeven. Nee, maar uiteindelijk zijn die animal erin gekomen. Ik heb voor de, gek voor de grap wel eens gezegd... als we er nou drugshonden van aanschaffen, dan vind ik het prima. Dus een agent met een drugshond, als dat een animal-kop is... dan mogen ze <lacht> absoluut naar, met z'n 500 mannen naar zijn Limburg komen. Goed, u wilt hoe dan ook extra agenten richting uh, Maastricht. Uh, Sorry, en uh, uh, u bent zelf uh, genuanceerd voor die wietpas. De gemeenteraad vooralsnog tegen. En wil vervolgens van uh, burgemeester uh, minister opstelten. Dan doe ik het weer. Uh, extra agenten om uh, daar in uh, Maastricht... Helemaal. Goed zo. Ik wens u een fijne dag. Oké, okay, dank u wel, meneer Corban. Dag. En dank voor uw tijd. Dag. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een... Uh vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De supercomputer Watson, weet u nog, heeft in een hele moeilijke kennisquiz... na drie dagen treid, uh, gewonnen van de mens. Jeopardy heet dat spelletje. Daarmee lijkt de computer slimmer. Hoe lang duurt het nog voordat de mens mentaal wordt ingehaald door die computer? Robotica-expert Martijn Wisse van de TU Delft heeft het antwoord. Het is eigenlijk een heel erg duidelijk afgebakend spelletje... net als dat schaken, waarin de computer nu wint... Maar een computer kan nog steeds niet een normaal gesprek voeren met de mens. Sterker nog, als je de computer inbouwt in een uh, robot... en je wilt dat hij zich enigszins intelligent gedraagt in de wereld... dat hij om kan gaan met alle toestanden die hij tegen kan komen... dan uh, uh, denk ik dat ze nu ongeveer op het intelligentieniveau van insecten zit. Al dus het antwoord van robotica-expert Martijn Wisser. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Milt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland... at voor uw minuut Ranking the News. Gaan we nu terug naar Berkel en Rodenreis. Mini-brandweermannen met Harm van Attenveld. Ja? Ja, en daar gaat de mini-brandweerwagen open of is dat de verkeerde benaming? Ja, het is uh, in de volksmond het uh, snelle interventievoertuig. En, in de volksmond? Ja, <laughs> en, ja, en uh, wordt gealarmeerd als uh, Sierra India 91. Nou, laten we dat even verder achterwege laten. De inhoud, wat zien we hier? Want ik doe net uh, die deur open. Dan zie ik volgens mij een kettingzaag. Ja, we hebben een uh, kettingzaag voor snelle binnentreding. Uh, we hebben een motordoorslijpschijf. Uh, uh, eveneens voor snelle binnentreding. We hebben wat oppervlakte reddingsmateriaal. Daar moeten we onze mensen nog in gevaar gaan vaardigen. Dit is echt een nieuw concept. Um, ja. ja, en toen viel de verbinding weg. Het uh, we Terwijl We hebben het materiaal om uh, te gaan stabiliseren... Dus ja, redelijk compleet voertuig. Redelijk compleet voertuig. Laten we eens even aan de achterkant van het voertuig kijken. Dan zie ik een pomp. Ja, we hebben hier twee pompen staan. We hebben één pomp voor de hydrauliek. Dat is voor uh, uh, redgereedschap. En we hebben de bluspomp, een, uh, een 100 bar uh, op 38 liter water per minuut met uh, schuimvoerend middel. En uh, ja, daar kunnen we een behoorlijke blussing mee uitvoeren. Uh, U komt bij een enorme uitslaande brand. Wat dan? Want ja, dan lijkt me dit toch een beetje een klein brandweerwagentje. Ja, als wij heel snel te plaatsen zijn, kunnen we altijd wat doen. Uh, wij kunnen dan, uh, wij, we moeten altijd omgaan met onze beperking. Uh, dat is bij elk type brand. Uh, in zal dan de, de eenheid een keuze moeten maken wat ze, wel, uh, wat ze vooral wel kunnen en uh, uh, de typering zoals u die net geeft... dan zul je dus voorbereidende werkzaamheden gaan uh, uitvoeren... om de teenkouderspuit uh, het, het, het werken te vergemakkelijken. Eerst met een klein wagentje en dan wachten tot de collega's met de grote wagen er zijn. Vandaag start de proef met dat snelle interventievoertuig hier in de gemeente Lansingerland. En die gemeente valt onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In het persbericht lees ik dat is een nieuwe benadering van de brandweerzorg... in Rotterdam-Rijnmond die we gaan beleven vandaag... En Marco Broeders, u bent beleidsmedewerker bij uh, dat Brandweerkorps. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen bij ja, zo'n nieuwe manier van werken? Nou, eigenlijk heb je net zelf al gezegd, hè? het is een kleine voertuig, er zitten minder mensen op. We hebben ook uh, beperkter spullen bij ons om die eerste slag uit te delen. Uh, wat je nu ziet is dat we vooral met grote auto's heel veel mensen naar elk incident gaan. En uh, in 80 90 van de gevallen we hebben we dan eigenlijk te veel ons en te veel spullen. Uh, nou, je zou zeggen, wat is dat voor een probleem? Nou, dat geeft vooral probleem bij ons in de bedrijfsvoering. Uh, je hebt dus sowieso veel mensen nodig. Dat zijn allemaal vrijwilligers of beroepsmensen die andere taken hebben. En vandaar dat we zeggen, nou, we gaan meer in een blokkendoos werken, klein beginnen... en daarna komen alle grote uiteren achteraan als dat nodig is. Maar goed, de, de centjes die spelen ook een rol. Rotterdam Rijnmond moet 4,5 miljoen bezuinigen op de brandweerzorg. De gemeente waar we nu zijn, Lansingerland, die bestaat uit drie dorpen. En twee van de drie dorpen bestaan plannen om de brandweerpost te sluiten. In plaats daarvan komt dan deze mini-brandweerwagen daar te staan. En Jan Alsumgeest is vrijwillig brandweerman in een van die dorpen, Bergsehoek. Goedemorgen. Goedemorgen. En twee weken geleden kwam u onaangekondigd met twintig collega's een raadsvergadering binnenlopen... en leverde demonstratief de sleutels van het blusvoertuig in bij de burgemeester. Waarom? Uh, dat klopt. Uh, wij hebben die toen ingeleverd. Wij waren absoluut niet blij dat wij een voertuig in moesten gaan leveren. Uh, we krijgen ze daarvoor terug. Ja, dat, is, maar... dat is dit wagentje? Ja, dat is dit wagentje. Maar ja, dat is nog de vraag wat wij daar straks mee kunnen. Ja, heeft u het antwoord? Uh, nee, nog niet. Nou, u hoorde het net van uw collega... Dat, dat begrijp ik, maar het is voor ons als vrijwilligers straks toch heel erg moeilijk om een, om een rooster te gaan vullen... met mensen die op de moeten gaan rijden. Ja. Waarom wilt u dat ding niet voor de deur hebben straks? Want dat is de bedoeling dat u als vrijwillig bandweerman dat voertuig voor de deur heeft... en dan snel ter plekke kunt zijn op de plek waar het onraad is. Uh, ik wil op zich best het voertuig voor de deur hebben, dat is geen enkel probleem. Maar uh, wij, zitten in een, uh, wij zijn dan uh, geroosterd uh, voor, uh, voor een dienst... Uh, nu uh, werken wij volgens het vrije instroomprincipe als vrijwilliger. Uh, sta ik toevallig achter de barbecue, dan kan ik rustig achter de barbecue blijven met uh, twee biertjes op. Want uh, ik heb voldoende collega's die dan uh, de tankauto vullen. Als ik straks ingeroosterd sta, uh, dan kan ik niet meer van huis af. Uh, dan zal ik bij de bus moeten blijven, want ik moet binnen één minuut uh, uitrukken. Ja. Marco Broeders, u gaat over het uh, beleid bij de brandweer. U hoort, het is praktisch onuitvoerbaar. Uh, ik heb inderdaad dat soort geluiden al gehoord. Uh, daarvoor gaan we het ook testen. He, het is een pilot. We gaan een jaar lang gaan we hiermee aan de gang. Wilt u het testen? Wij willen het zeker testen, tuurlijk. Ga we willen? Ja, nou, dan, dan is het helder. Uh, zij willen testen. Wij willen graag weten wat daaruit komt. En dat zullen we voor gaan leggen aan dan de bestuurders. Die gaan uiteindelijk besluiten wat er echt gaat gebeuren. Tot slot, Jan van Alsemgeest. Uh, u heeft gedreigd alleen nog branden te blussen in eigen dorp. En niet mee te willen werken. Ik begrijp dat dat laatste dreigement van de baan is. Alleen blussen in eigen dorp? Nou, we hebben met uh, hetgeen wat we twee weken geleden gedaan hebben in de gemeenteraad... hebben wij ons punt willen maken dat er in ieder geval aandacht geschonken wordt... aan de, de veiligheid en de brandveiligheid binnen de gemeente Lansingerland. Uh, wij hebben gisteravond uh, oefenavond gehad en toen hebben wij uh, die zaken... Teruggetrokken. Ten eerste hebben wij twee weken geleden al teruggetrokken dat wij niet met de sim willen oefenen. Dat willen we zeker wel. De pilot gaan we draaien. Uh, Gisteravond hebben wij doorgegeven dat we ook uh, binnen onze grote gemeente Lansingerland... ook voor ons uh, dorp Blijswijk uh, toch het rooster blijven vullen, zolang uh, dat goed gaat. Vooralsnog dus hier een proef met een snel interventievoertuig. In de Volksmond, Harm van Attenveld was dat. Straks het turbulente leven van Anna Nicole Smith gevat in een opera. Britse opera met een Nederlands gezicht. Is nu het goede nieuws? Positief nieuws Network. De jaarlijkse handwerkbeurs is Zwolle. Alweer voor de achtste keer. Ze breed begrip handwerken. Me. Jawel, maar wat valt daar allemaal onder, handwerken? Dus alles wat te maken heeft met textiel. Ja, vind ik nog steeds heel breed. Echt van alles met stof en garens. Ja, maar wat dan? Breien, borduren, naaimachines, zelfmaakmode, quilten. Er is ook een breicafé. Er zitten echt geroutineerde breisters. Er zitten daar, de Stitch Bitch van Nederland, zeg maar. Hmm. En mensen kunnen zelf een breiwerkje meenemen, aanschuiven. Ze kunnen vragen stellen als je ergens niet uitkomt. Ja. En uh, kantklossen? Kantbas uh, is er ook, ja, dus een, een, een klein kantpleintje waar echt demonstraties uh, worden gegeven. Ja. Dat uh, bezoeken ze echt de oude technieken zeg maar nog kunnen zien. Ja, echt een beetje ouderwets. En het draaien, en het haken. Ja. daar uh, komt toch wel weer meer in. Ja, ja, ja. Ja. ja. ja. Braakman. Dag mevrouw Braakman van het complex aan de Eperweg Hoek Verbindingsweg, wat een ellende zeg. Al die herrie voor de deur. Het verkeer, het verkeer. want ja. uh, De hele dag er langs dendert beide richtingen. Ja. Wij kunnen daardoor nooit, uh, of nooit, uh, moeilijk op het balkon zitten. Ja. Als het een beetje lekker weer is. En wij kunnen eigenlijk nooit de ramen open hebben. Want dan komt er zoveel herrie naar binnen. Ja. Er komt heel veel vrachtverkeer hier door het dorp. En dat heeft ook verband met de navigator. Hmm. Want er is een omleidingsweg. Oh, die is er wel. Ja, maar die wordt weinig of minder gebruikt, omdat de navigator een route aangeeft, die is ik, drie kilometer korter, ja. en die gaat door het dorp. Ja, ja. De bussen die rijden hier met grote frequentie langs. Ja, heel vervelend. Zelfs als we alles dicht hebben, dan horen we de bussen nog. En wat doet u dan als u naar buiten wil? Want op het balkon zitten lijkt me geen pretje. Nou, dan uh, ga ik naar vrienden die lekker in het bos wonen. Maar als u zelf vrienden op bezoek heeft, kunt u dus niet lekker naar buiten. God, je hebt vrienden en dan zegt nou, gaan lekker even op het balkon een borrelletje drinken. Ja. Je vlucht naar binnen, want je kan elkaar een amper verstaan. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de gezondheidsaspecten. Ja, we krijgen waarschijnlijk ook wel veel gasten binnen, hè? Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar goed, er lijkt een einde te komen aan deze Leidensweg. We gaan nu met de gemeente onderhandelen. Dat lijkt me heel verstandig, mevrouw Braakman. Ja, god, we moeten een keertje zeggen. Dat willen we niet langer, hè? Ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Dag. Dag. Schouder aan schouder, zelf te uit hetzelfde huis. Stichting Natuur Nederland, goedemiddag. De Gelderse PVV vindt dat geïmporteerde exotische dieren niet in de natuur thuis horen. En daarom moeten de Schotse Hooglanders en Koningspaarden worden verwijderd uit Gelderland. Daar zijn jullie wel blij mee, zeker. Nou, goed dat het uiteindelijk eindelijk eens een keer hard gezegd wordt. Nou, die trekvogels nog. Brenger van het Goede Nieuws bij Hond en L was Caljohan de Zwart. Ik heb een pakje van de sunshine. Ik ben savie voor een rainy day. Let's go to the front line. Ready to dance, rock and sway. I'm gonna buy myself some new time. I want my ticket to the nearest parade. Escape from the daily routines and go crazy. It is so far.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 van Vaderlandse Bodem met Golden Days. Het is acht minuten voor tien, bijna, dames en heren. Haar leven was een soapopera en nu heeft Covent Garden in Londen er een echte opera van gemaakt. Anna Nicole Smith, weet u nog wel... dat was die blonde Amerikaanse paaldanseres... die een 89-jarige miljonair trouwde. Een miljardair was die trouwens, en stierf van een overdosis. Lia van Beckhoven ging gisteravond naar de première... en sprak kort daarvoor met de Nederlandse hoofdrolspeelster. Vrij bijzonder, want die geeft bijna nooit interviews... Sopraan Eva-Maria Westbroek. Ik heb elke dag gedacht, ik ga dit nooit redden. Ja, dat heeft me echt veel, veel moeite gekost. Voor Westbroek is het de meest innerverende en de meest bizarre rol... die ze ooit gespeeld heeft. Maar nu uh, ben ik heel erg blij dat, uh, dat ik heb doorgezet. Want het is echt geweldig. Anna Nicole is de opera als topsport. Op het toneel is er permanent actie. Er is praktisch geen scène waar Westbroek niet in zit. Het zij een badspak, dan weer een blote jurken of in een vetsoet. Als we de eerste act gedaan hebben, dan is iedereen blij. Wil Iedereen met elkaar lekker gaan eten. en Iedereen wil staan te springen en te jumpen. En naar de tweede act wil iedereen zelfmoord plegen. <laughs> Dat is een hele tijd wereld. Wat is het is het Anna Nicole was de perfecte celebrity. Niet gezegend met talent had ze alles, zoals ze zei, aan haar borsten te danken. De opera laat de overstap zien naar implantaten... een baan als schootdanseres en playboy-model... en de bruiloft met de hoogbejaarde, superrijke Howard Marshall II. Anna Nicole's hobby's zijn eten en geld uitgeven. Ze is verslaafd aan drugs, pijnstillers en publiciteit. Ze zal in 2007 aan de eerste overlijden. Ik vind het een uh, ontzettend uh, dramatisch en uh, interessant uh, verhaal. En ik vind het ook een verhaal van deze tijd. Het snijdt gewoon eigenlijk aan waar we allemaal mee bezig zijn nu met al onze uh, uh, weet je, reality shows. En iedereen maar bekijken en iedereen maar beoordelen. Eigenlijk heeft ze gewoon die weg bewandeld. De American Dreams. Ze heeft een rijke man getrouwd, zoals een ster en dit en dat. En het werd er gewoon zo kwalijk genomen. Niet iedereen gelooft dat het groteske leven van een celeb... die Domme Blondjes een slechte naam gaf, een opera waard is. Anderen vinden dat Anna Nicole even relevant is voor ons nu... als heldinnen van Verdi of Puccini toen. Zeker is dat weinig opera's de afgelopen jaren... zoveel publiciteit gekregen hebben als Anna Nicole... Daarbij natuurlijk ook geholpen door waarschuwingen in de brochures... dat dit een opera is met extreme taal, drugsgebruik en een seksuele inhoud. Je staat heel wulps op posters in het centrum van Londen. Ik zag je ook weer hangen net in de metro om de hoek hier. Hoe vind je dat? Ja, leuk. Ik vind het heel grappig. Want ik lijkt er helemaal niet op. En je ziet ook, dan sta je ernaast. En je zou niet één persoon in die subway zou denken dat ik het ben. Dat vind ik heel grappig. Dus uh, het, is, uh, het is heel apart, ja. Ik heb nog nooit iets meegemaakt. Omdat het uh, allemaal omschreven wordt, bij al, als riskant. Betekent dat dat je uh, uh, je daar zorgen over maakt? Over hoe het publiek en de pers erop gaan reageren? Nou, ik heb er een tijdje uh, me er zorgen over gemaakt. Maar ik heb nu gewoon zoiets van, ik zit er nou gewoon in en ik ga het gewoon doen. En ik ga het niet eens lezen. Ik ga me er helemaal niet mee bezighouden. Ik, vind, ik heb zelf een fantastische tijd. En we hebben, uh, ja, ik vind het een pracht, prachtige voorstelling. Dus uh, ja, ik ga er gewoon zelf gewoon van genieten. Ik vind het ook heel, heel leuk om gewoon iets positiefs te doen voor haar eigenlijk. Omdat ik vind dat ze dat verdient. En dat was de bijdrage van Lia van Beckhoven. De kritica in de Engelse pers waren overigens lovend. Eva-Maria Westbroek had een tomeloze energie. was ontroerend, maar nooit sentimenteel. De opera is overigens de komende twee weken nog te zien... in de Royal Opera House in Londen. Dus mocht u in de buurt zijn of die kant op gaan... dan kunt u daar gaan kijken. Straks droge ogen, luchtweginfecties en hoofdpijn. 1 op de zeven werknemers heeft gezondheidsklachten... door een slecht klimaat op de werkvloer. En ambtenaren willen hun trots terug. Ze bundelen de krachten, want ze zijn de vooroordelen zat. Brooddoos onder de snelbinders. Regenjas aan en aan de slag. We horen het zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Na de reclame en het nieuws van 10 uur. Vandaag gelezen door Jan van de Putten. Blijf bij ons hier op Radio 1. We melden ons zometeen weer. Tot zo.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 Partner van BNP Paribas Wealth Management. De bank die het ongewone gewoon maakt. Kijk op insinger.com. Vanaf een tweejarig Flex Zakelijk 25 abonnement krijgt u gratis de nieuwe BlackBerry Bold 9780 en een jaar lang gratis internet. Kijk op t slash zakelijk. Dit is Radio 1.